6 uur, NTO Radio 1, met Wieger Hammer. Goedenavond, steeds meer partijen in ons land. Wint daarmee het eigen belang of de verzamelde deelbelangen? Het van het algemeen belang, dat is de vraag hier aan tafel. Zo dadelijk ook antwoorden en analyses in het debat op rechts WNL Opiniemakers... met opiniemaker Nausicaa Marbe. Nu eerst het nieuws van 6 uur met Jeroen Sjepkema.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 De voormalige first lady van Zimbabwe, Grace Mugabe... wordt verdacht van grootschalige smokkel van ivoor en diamanten. Ze zou aan het hoofd hebben gestaan van een syndicaat... dat tonnen olifanten, slachtanden en diamanten het land uitsmokkelde. Contact nu met correspondent Alice van Gelder. Oh ja, Alice, hoe ging Grace Mugabe te werk? Ja, wat ze zou doen is onder meer dat ze, uh, heel veel nationale parken in Zimbabwe... hebben voorraden van Ivoor, onder meer van olifanten die natuurlijk zijn gestorven. En daaruit zou ze onder meer geput hebben. Ze zou onder meer gezegd hebben tegen de mensen die die voorraden runnen van nou, ik heb uh, cadeaus nodig voor andere first ladies. Uh, dus ik heb die uh, Ivor, uh, geef die maar aan mij. Maar ze zou ook nog hebben samengewerkt met stropersnetwerken... die dus olifanten hebben gestroopt in de nationale parken. Hoe ze dit het land uitkreeg is... Uh, ja, als presidentsvrouw wordt ze niet gecontroleerd op het vliegveld. Dus ja, die kreeg gewoon dozen door de douane heen en door de beveiliging heen... zonder dat die gecheckt werden. Ja, hoe is dat ontdekt? Ja, dit komt eigenlijk allemaal uit de Britse krant The Telegraph. Die heeft een interview gehad met een Australische fotojournalist. En die foto-angelist is uh, zo'n vier maanden lang is die dit gaan onderzoeken. Die heeft een undercoveroperatie operatie uh, gedaan uh, om haar dus te ontmaskeren, de vrouw van Mugabe. Uh, en hij heeft dus uiteindelijk heeft hij zelf ivoor gekocht van een, uh, een stropersnetwerk. En dat stropersnetwerk heeft dus uh, ja, mevrouw Mugabe als, als grote baas aangewezen. Ja, nou, Mugabe is niet meer de president. Hè? Dat is nu uh, president Mnangagwa En die, die heeft, geloof ik, een onderzoek nu ingesteld. Hè? Brengt dat de Mugabes nu verder in de problemen? Ja, zeker. Brengt ze zeker verder in de problemen. Ja, hij zegt zelf, er is sterk bewijs. Dus ik moet hier naar gaan kijken. Uh, ja, Mnangagwa heeft dus het stokje overgenomen in november van Mugabe. Mugabe heeft hem gedwongen om af te treden. Nadat dat gebeurde, zei Mnangagwa nog steeds wel... nee, we staan nog uh, in een goede relatie met Mugabe... Maar Mugabe heeft misschien ook wel een foutje gemaakt... en uh, die man en Gagwa tegen de hagen ingestreken. Want uh, afgelopen week heeft hij interviews gehouden... waarin hij zei van uh, dit was een coup d'etat... en uh, de nieuwe president is illegitiem. Dus ja, ik, ik denk ook wel dat de Mugabes uh, ja, daarmee niet zo heel handig bezig zijn. Uh, dat die, uh, ja, die nu wel echt vijanden maken met de nieuwe president. Dat die nieuwe president nu zoiets heeft van... nou, als, uh, als jullie mij als vijand zien, dan ik jullie ook. En uh, dan ga ik kijken wat ik over jullie kan vinden. Wordt dus vervolgd, consument Alice van Gelder. Bij vliegbasis Eindhoven is vanmiddag een monument onthuld... ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de ramp met de MH17. Er is voor die plek gekozen omdat alle slachtoffers van de vliegramp in 2014... via de vliegbasis Eindhoven in Nederland terugkeren. Het nieuwe gedenkteken is een bronzen aardbol die staat op een sokkel. Snowboardster Bibian Mentel is naar woonplaats Loosdrecht gehuldigd. Ook is ze benoemd tot ereburger van het dorp. Ze won op de Paralympische Spelen in Zuid-Korea twee gouden medailles. Op de luchthaven van Stuttgart is een dronken co opgepakt. Hij zou gisteravond met meer dan 100 passagiers naar Lissabon vliegen. Maar die vlucht werd op het laatste moment gecanceld. Het gaat om een 40-jarige Portugees. Hij is vastgezet. Het NOS Journaal. Overal in de Verenigde Staten protesteren op dit moment honderdduizenden mensen tegen het wapengeweld op scholen. Ook in Den Haag en Amsterdam waren demonstraties. Voor het Amerikaans consulaat op het Museumplein in Amsterdam verzamelden zo'n 200 mensen. Het zijn vooral Amerikaanse kinderen die hier wonen. Zoals dit meisje. Ze zegt dat als ze nog in de VS wonen ze naar de school zou gaan waar onlangs 17 mensen werden doodgeschoten. I personally would have gone to school if I'd still been living in the US. So is a huge deal for me because it could me. One of those people could have been me. It could have been my friends. And I feel like it should be we should be protected when school. Education is something that we need and we need to have it safely. dit moment wordt in Washington en nog een aantal grote steden wereldwijd gedemonstreerd. Duizenden strijders in het Syrische Oost-Ghouta... vertrekken vandaag naar verwachting naar Idlib. Die stad is een van de laatste bolwerken van de opstandelingen. Een belangrijke rebellengroepering in Oost-Ghouta... heeft een deal gesloten met de Russen... die samenwerken met het Syrische leger. Afgesproken is dat de opstandelingen een deel van Oost-Ghouta opgeven... in ruil voor een vrije uittocht. En daarmee is in Oost-Ghouta alleen nog de stad Douma... in handen van de rebellen.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 Van Rij is daartegen bij de Hoge Raad in cassatie gegaan. Het weer vanavond en vannacht overal droog, bij minimaal van de graad of twee. Morgen meer bewolking en soms wat regen wat motregen en 9 tot 12 graden. Later breekt de zon soms door. Edwin Gerritsen, hoe is de situatie op de weg? Ja, op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat een korte file voor één brugge, 2 kilometer. En de A15 Rotterdam richting Gorkum... is helemaal dicht tussen Papendrecht en Sliedrecht... na een ongeluk met een motorrijder. De traumaheli moest daar landen. Verkeer richting Gorkum en Nijmegen kan omrijden via Utrecht. De andere kant op op de A15 van Gorkum naar Rotterdam... voor Sliedrecht, 4 kilometer file.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 Kom 24 en 25 maart naar het e-bike event in Amersfoort. Fietsvoordeelshop.nl. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Wiegerhemmer en opiniemaker Nauzika Marbet. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO en Radio 1. Iedere week discussie en debat over de kwesties van deze tijd. En dan gaat het vanavond ook hierover. Een van de dingen waar we heel erg aan leiden in de Nederlandse politiek... is dat gehakketak, dat vliegen afvangen, dat zoeken naar meningsverschillen. Ja, dat is zomaar een observatie van zomaar een man naar de verkiezingen. Er was heel veel te kiezen, er is ook heel veel gekozen. Dat wil zeggen, nog meer partijen die tot de gemeenteraden zijn doorgedrongen. Het duurt niet lang meer en heeft iedereen zijn eigen partijtje. Maar hoe verhouden al die deelbelangen zich tot het algemeen belang? Is dat er nog wel? En de term versplintering zal denk ik vanavond ook regelmatig vallen hier aan tafel. Waar zijn aangeschoven Ulzee, Elian, u bent hem. Namens de VVD hier in Almere. Ja. En u bent hier in ja, opperste, beste staat. Want Vanzelfsprekend. Ja. Acht zetels, maar liefst. Ja. De PVV van de troon gestoten al daar. Ja, voor het eerst sinds 2010, dus daar zijn we bijzonder content mee. Ja, dat zie ik ook aan u. Absoluut. U bent nog aan het nagenieten. Dat geldt misschien ook al voor Evert-Jan Kruisweek, Jansen. U bent van uh, het tweede jaar hier in uh, de, de, deze stad heel veel zijn. U speelt thuis de thuis uit Ja, heerlijk. U bent er een, een, een meer dan 30% vooruit gegaan, want van drie naar vier zetels. Klopt. Um, is het al te vroeg voor een analyse, waar heeft u dat dan te danken? Um, ik denk dat het een combinatie is van een uh, goede campagne en van uh, uh, kandidaten die goed geworteld zijn in Hilversum. Ja, uh, in, in, ik zag een filmpje van u. Uh, uh, ik zag u lopen op, uh, op de Heide. Uh, Hilversum-Zuid, een prachtig mooi gebied. Maar, zei u ook, als het gaat om veiligheid, hebben we nogal wat slagen te winnen. En dat zat er met name voor dat filmpje... ook op het gebied van de verkeersveiligheid. We hebben uh, in februari... een enquête gehouden onder Hilversummers... over de uh, plekken die zij als onveilig bestempelen in Hilversum. Nou, daar komen, uh, kwamen uh, 43 uh, plekken uit... die als uh, onveilig worden dat beschouwd. Zijn er nogal 43? Dat zijn nogal wat. Dat zijn nogal wat, ja. Dus verkeersveiligheid is in Hilversum echt wel een, een issue. En ook een uh, punt waarvan we zeggen... daar moet een volgend college ook echt uh, vaart mee maken... om uh, uh, daar wat aan te gaan doen. Ja, ik wilde er zo... We moeten direct even over doorpraten hoor. Maar toch nog eventjes van harte welkom. Ook natuurlijk aan de opiniemaker naast die Kamer B. Goedenavond. En zo dadelijk ook ruim baan voor uw eh, nieuws van de week. Uh, maar met uw welbevinden toch weer eventjes terug naar die gemeenteraadsverkiezingen. Uh, is door vele trouwens ook weer omschreven als een feest van de democratie. Hebt u het zelf ook zo opgevallen? Ik heb het zeker zo opgevat. Uh, uh, de cijfers zijn natuurlijk, spreken mij misschien een beetje tegen. Omdat ik vind dat het gewoon echt... Is. Dat is er geweest. 55, 54 procent ja. van de Nederlanders zijn naar de stembus gegaan. Dat betekent dat bijna de helft niet gegaan. Is. En ja. dat vind ik eigenlijk gewoon echt bijzonder droevig voor de democratie. Wat? Hoe komt dat? Um, verklaring voor? Um, dat is een trend die al jaren gaande is. Gewoon weinig interesse, weinig betrokkenheid en misschien ook het gevoel van er valt niks te kiezen. Ja, dat is, ja, dat, dat, ja dat, dat, dat is triest. Maar ja, u moet daar misschien ook om lachen... omdat er juist zoveel te kiezen was. Nou, ik, ik lach niet. Ik lach wrang, hoor. Wow. <laughs> nou, juist maar, als je ook hoe, ziet dat, dat? dat de gemeenteraad... zeker nu, nu zoveel taken vanuit de Rijksoverheid... en de provincie ja. naar de gemeenteraad zijn gegaan... je kan echt... De gemeenteraad heeft echt direct invloed op je nabijheid en je omgeving. Dus ook, ik deel de opvatting van Nausica. Ik ben wel ik ben blij met onze overwinning... maar ik ben, ben wel uitermate bedroefd over het opkomstpercentage. Want dat ja. zou hoger moeten zijn. En dat ja. is een trend inderdaad, een trend naar beneden... Uh, die u dus ook bemerkt. Wat eraan te doen om dat percent <coughs> percentage richting een volgende verkiezing... toch heel wat op te krikken? Hebt u daar ideeën over, Ulsters Elion? Zeker, zeker, zeker. Wij als partij in Almere vinden het ook heel belangrijk. Je moet in contact staan... met. met met je kiezer en met de inwoners. Dat vindt elke partij toch wel? Ja, maar je moet het ook echt doen. Ja. Je, moet het, je, moet, je moet het echt doen. En wij willen bijvoorbeeld ook nu bij de uh, totstandkoming van een nieuw college ook even goed luisteren naar de stad. En de komende jaren, er zijn ook plannen uh, door de Griffie gemaakt bij ons, dat heet Raad 2020, om meer vergaderingen in de stad te hebben. Je, je moet burgers ook echt het gevoel geven dat wij naar ze luisteren. Want vaak constateer ik ook wel in de gemeenteraad praten we over de, de inwoners, maar je moet ze betrekken bij wat je aan het doen bent. Maar dit, dit lijkt het verhaal. Van zeg maar tien jaar geleden toen nee. werd dit ook gezegd: van ja, meer naar die burgers toe, meer luisteren naar de burgers. Is dat wat er dan na al die jaren nog steeds aan schort? Even Jan Kruiswerk Jansen. Ehm. Um ja, ik weet niet zozeer of het, is, of het een kwestie is van meer naar de burger luisteren. Uh, wat ik wel interessante constatering vind... is inderdaad dat er meer te kiezen is, maar dat er minder mensen gaan uh, kiezen. Uh. En misschien is het ook wel zo dat op gemeentelijk niveau... Uh, ondanks dat de taken alleen maar zijn toegenomen... en daarmee het werkveld van de gemeente alleen maar groter en belangrijker is geworden... Uh, uh, partijen toch minder in staat zijn om de onderlinge verschillen uh, zichtbaar te maken. En daarmee dus ook uh, duidelijk te krijgen dat je wel zo... Moeten stemmen. Hebt u dat op, op straat ook gemerkt? Want u bent er voorbij natuurlijk, voorbij het tijd, heel veel op straat geweest Zeker. om ja. die gewone man en die gewone vrouw te ontmoeten. Hebben ze dat ook gezegd? Ja, maar u, u, u bent, na, het komt hier namens het CDA, maar dat had net zo goed de PvdA kunnen zijn of de VVD? Dat hoor je ook. Ja. En wat je dan ook hoort is dat mensen toch vooral op zoek zijn naar de uh, personen die op de lijsten staan om te kijken: van, heb ik in jou of in die ander uh, het vertrouwen om deze stad te kunnen En Of wat persoonlijker van, daarmee dus. Ja, heb ik veel gemerkt dat mensen wel echt op zoek zijn naar, uh, naar personen. En uh, in die zin hebben wij onze campagne ook wel uh, persoonlijk ingestoken. In de ja, dat zin zag van... ik ook met dat filmpje. Ja, dat filmpjes is zijn er een mooi van. voorbeeld ja. van. Maar ook, uh, uh, je kunt heel erg je best doen om allerlei verschillen te benadrukken. Je kunt ook positief campagne voeren. Uh, uh, we zijn heel leuk, uh, toen het zo'n mooi schaatsweer was, uh, het ijs op geweest met uh, warme chocolademelk. Daarmee ook iets doen aan je uh, zichtbaarheid. En eigenlijk op een leuke manier in contact komen. Want het... Uh, uitdelen van al die flyers, daar hebben veel mensen ook niet zoveel behoefte of of aan. Hoeveel flyers uh, hebt u al uh, gekregen de voorbije tijd in Harlem? Nee, helemaal niks. Ik heb alleen maar een flyer aangenomen van, van, van, uh, van, uh, van de kandidaat die ik zelf persoonlijk steunde. En die heb ik al keurig op mijn deur geplakt. <lacht> <lacht> dus dat kon iedereen dat zien. Uh, nee, is uh, zijn vervolgens ook in de raad gekomen? Ja, zij is in de raad gekomen. Heel mooi. Met een eigen partij. Maar dat lokale, partij dus. een lokale partij dus. Lokale partij. Maar ik persoonlijk, kijk, die lokale partijen, ik vind dat prachtige initiatieven. En het, uh, uh, het betekent dat mensen betrokken blijven bij de politiek. Politiek, gewoon echt, hoe meer lokale partijen, hoe groter, hoe groter het enthousiasme is. Van het bewijs dat er enthousiasme is bij mensen om echt de lokale politiek in te gaan. Uh, dat persoonlijke vind ik heel erg interessant. Want ik denk dat mensen ook op lokale partijen um, stemmen. Niet alleen maar omdat ze gewoon punten naar voren brengen die ze nooit hebben gehoord in die gemeente. Want zo is er natuurlijk niet. Ja, Alle andere partijen hebben die punten ook. Je moet ze alleen maar zoeken in partijprogramma's. Maar mensen die nieuw zijn. Mensen die zich met heel veel fris enthousiasme inzetten. Die, uh, ja, die vangen dan echt toch veel, veel, veel, veel, um, veel kiezers. Dat, dat is gewoon zo. Men zoekt altijd naar nieuwe gezichten. Men zoekt naar verrassingen. Men hoopt dat iemand toch gewoon echt een, keer, echt een grote verandering uh, doorzet. Ja, is men altijd op zoek naar verandering en nieuwe gezichten? Of ook wel in zekere zin een consistent beleid? Dezelfde nee, ja, mensen, ja, ervaring, ja, expertise. ja, Natuurlijk moet het partijprogramma je aanspreken. Ja. Maar ik denk dat, uh, dat sommige mensen gewoon genoeg hebben van, van bekende gezichten of die niet meer vertrouwen. He, natuurlijk heeft elke partij in een gemeenteraad... haar eigen, eigen achterban, maar sommige mensen vertrouwen dat niet meer. Of ze willen niet meer die landelijke politici zien... die dan gewoon toch wel een heel dubieuze rol hebben. Want ze, ik bedoel, ze, ze kunnen lokaal de landelijke politiek niet verkopen. Ze kunnen landelijke landelijke politiek ook niet ah. meer verkopen. En de lokale politiek kunnen ze ook helemaal niet meer verkopen. Hebt u dat ook gemerkt terwijl u aan het campaignen was... u Ulsens-Eliander voorbije tijd voor de VVD... dat ja, misschien in gedachten of de, de schaduw van Mark Rutte... dan toch een beetje met u meewandelde? Ja, dat merk je wel overigens. Die schade is op zich voor ons niet zo erg. Want ik denk dat onze partijleider het hartstikke goed doet. Maar ik schakelde woensdag, ik was laat thuis, tien minuten in voor het, of dinsdag voor het debat. Ja, ik heb na tien minuten ook de tv weer uitgezet. Want mm. dat debat gaat over niets waar een gemeenteraad beslissingsbevoegdheid over heeft. En dat merk je wel op straat van. Ja, maar ik, ik weet wel wat jullie landelijk vinden. Ja, en dan zei ik altijd, maar meneer of mevrouw, weet u, lokaal ja. betekent niet... dat wij per se hetzelfde vinden als wat u landelijk hoort of ziet. Ja. Natuurlijk in de kern, ik ben een liberaal, dus het is een beetje raar... als ik opeens voor bijvoorbeeld inkomensafhankelijke toeslagen zou zijn. Maar lokaal gaat het om andere ja. vragen. Ja. En de persoon is, is toch wel bepalend. Ik bedoel, ja, daar stem je voor een deel ook op. Ja. Dus die landelijke kopstukken zouden zich misschien... Ja, wat minder moeten bemoeien met wat we lokaal doen. Over, die, over dat debat waar ja. u naar gekeken hebt... niet heel lang naar gekeken nee, hebt, want nee. u hebt zich gestoord... gaan we Sorry, het straks ja. ook nog hebben. en Ook om een andere reden. Omdat ja, uh, de resonance van Van der Laan dan nog klinkt... die zei, mensen vinden dat niet fijn. Dat, dat gehakketak, elkaar vliegen afvangen... en wat merken we nou afgelopen week? Ja, dat, het was toch weer gehakketak en vliegen afvangen. En ja, Thierry Baudet maakte daar ook nog een opmerking over. De man die we zojuist hoorden. Daar gaan we na half zeven nog uitgebreid over door. Toch even wat... Wat mogen ze dan van u verwachten de komende tijd? Wil ik van u weten, van u weten. Evert-Jan Jansen, mensen hebben op u gestemd. Wat gaat u dan de, de komende vier jaar voor ze betekenen hier in Hilversum? Ja, ik zeg altijd van, uh, uh, je gaat voor Hilversum en dan ga je behouden wat goed is en verbeteren wat beter kan. En uh, de verleiding is groot om dan een heel waslijst aan, uh, aan punten uh, op te gaan noemen, maar volgens mij gaat het veel meer over je houding en je inzet uh, erin. En dat is zorgen dat je op een goede manier uh, je volksvertegenwoordigende rol pakt door uh, te zijn op de plekken waar uh, iets aan de hand is en waar iets moet uh, gebeuren. En anderzijds uh, de voorstellen die vanuit het college komen op een goede manier te beoordelen, ermee in te stemmen als je ermee eens bent en als je kansen voor verbetering ziet, daar ook uh, een verbeterslag op uh, te maken. En anderzijds die punten waarvan je zelf zegt, ik vind dat, we, uh, dat daar wel een tandje bij mag komen, daar ook zelf met voorstellen komen. Nou, pik ik er toch wat uit. Want dat is toch nieuws van deze week uh, in uw stad, uh, Hilversum, Jelly Emanuels. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Uh, een vrouw, komantje. ja, een vrouw die, is, uh, die had te maken met uh, een groep hangjongeren, uh, Reltuig. Moet je even luisteren naar nou, wat zij allemaal over zich heen heeft gegeven we kregen de voorbije tijd. Hey, kanker negeren. Kanker zwarte. Kanker zwarte, moet je filmen. Ik heb hier al nog video's. Ja, kanker negeren, hè. Wat denk je maar niet joh, kanker zwart stok, hè? Ga ja. dat op. Dank je, A. Zwart, doe maar liefst voor wat sneller dat je dit als een vader. Als een vader. Ay, kanker, kanker negeren joh. Ga lekker je boom in, man. Ja, het, het is bijna, ik denk, denk ook wel, mo moeten we dit naar uitzenden? Want zoveel onhariekende taal. En, maar dit is dus wat er gewoon gebeurt. Hè? En dus ook in uw stad. En wat blijkt nou, die vrouw heeft deze week bekendgemaakt. Er is te weinig gebeurd. Ze hebben me niet kunnen beschermen. Ik stop ermee. Ja, ja dat is een dramatisch uh, besluit voor mevrouw zeker. Ja. Voor haar ook, maar ook een nederlaag, denk ik, voor de stad, voor de... Nou, het is heel erg dat uh, dit soort uh, signalen, die ik maar niet, uh, of dit soort uh, opmerkingen moet ik zeggen... die ik maar niet zal herhalen, maar dat die uh, uh, uh, gebezigd worden op straat... Ja, daar heb ik ook geen goed woord uh, voor over. Ik vind het heel ernstig dat dat er uiteindelijk toe moet leiden... dat iemand zegt op deze manier kan en wil ik het hier niet meer. Nee, maar dit, dit is dan denk ik voor u ook een speerpunt van dit nooit meer. Wat kunt u eraan doen als politicus om ervoor te, te, nou ja, te, te zorgen... dat deze jongens die dit doen, hè, hoe horen ze? Dat ze, ja. dat ze worden opgepakt. Nou ja, het is een combinatie van, uh, van factoren volgens mij. Dat zit enerzijds op een lik op stuk beleid. Op uh, het overtreden van uh, de wet en aanpakken uh, um, uh, van uh, het tuig. Zoals uh, je zelf ook noemde. Ja. En anderzijds ook als overheid garanties bieden. Dat je uh, dingen als discriminatie. Want dat is volgens mij hier aan de, aan de hand. Ja. Dat je dat zoveel mogelijk uh, uh, voorkomt. En daar ook op ingrijpt. Ja en dat, dat gaat dus nog onvoldoende. Want deze vrouw heeft al meermalen dus... Uh, de uh, alarmsignalen laten klinken. Uh, maar met geen resultaat. En zij ja. moet nu stoppen ondernemer met de zaak. Nou zie ik haar maar bij. Ja, ik vind, ik vind het heel droevig. Omdat zij gewoon uh, uh, uh, aangeeft dat ze in de zaak... Ze heeft een, een, een, een verhaal op Facebook geschreven. En ze heeft gezegd dat het gewoon echt slecht voelt om in de zaak te sta staan. En te weten dat de autoriteiten haar niet steunen. Nu heeft ze nog niet precies verteld wat er, gewoon, wat, wat er aan de hand was. Maar het blijkt dus dat er uh, uit haar verhaal blijkt... Dat, tot nu toe dat de autoriteiten haar niet uh, serieus hebben genomen, dat de aangifte niet goed gelukt is of dat het openbaar het ministerie niet van plan was om te vervolgen en dat zij ook denigrerende opmerkingen van een officier van justitie heeft gehoord ja. en dan vind ik het buitengewoon droevig want um, dan zet je de lat wel heel erg laag wat uh, als overheid wat, wat bestrijding van, de, van discriminatie en racisme betreft en uh, geef je eigenlijk ook een signaal aan, aan dit soort lui, die zulke vu vuile talen uh, racistische taalspijen dat ze eigenlijk hun gang mogen gaan omdat er toch niets Gebeurt. Ja, dat, dat, dat, dat, dat kunt u ook natuurlijk niet overkant laten gaan. Als is Elian gebeurt, dit soort dingen ook in, in Almere? Ja, dit soort verhalen bereiken mij of, of collega-raadsleden... nou, niet met regelmaat, maar je hoort ze. Het is altijd lastig, ik ken de casus niet precies. Maar wat ik hier hoor, wat echt hoogst kwalijk is... is, kijk, een, een bewoner, een burger, wendt zich tot de overheid... en zegt, goh, ik ja. zit met een probleem. Niet zomaar een probleem, maar, maar ik, ik word bejegend op deze manier... Ik weet niet of het zo is, maar als het zo is dat politie onvoldoende geluisterd heeft naar deze mevrouw... dat is nou precies wat ik ook al vier jaar in Almere heb gezegd. Je moet burgers die aan de bel trekken, ja. moet je serieus nemen. En dan moet je tegen deze mevrouw zeggen, oké, okay, we gaan kijken wat er aan de hand is. Want je geeft hier eigenlijk een vrijbrief ja. als overheid zijnde aan, aan, aan, aan dit tuig, want ik kan het niet anders noemen, ja. van ga je gang. Want ik zag u nog niet zo heel lang geleden ook op RTL Nieuws... Ja. een reportage over uh, veiligheid in de wijk, veiligheid in steden. Uh, daar ging het over ja, mensen die ook ondernemers... vaak te maken hebben gehad met, met inbraken... Ja. en gewoon geen aangifte meer ja. doen... omdat ze geen vertrouwen meer hebben ja, in de politie. Dat, dat, proef ik, dat proef ik dus een beetje ook in, in, in dit verhaal. Mevrouw is naar de politie gegaan. En heeft niet het gevoel dat ze serieus wordt genomen. Daarom bent u ook in de politiek gegaan, denk ik. Van, vanzelfsprekend. Je gaat de politiek in om, om nou, ik wil niet zeggen om misstanden aan de orde te stellen. Maar je wilt, je wilt in ieder geval. Ik pretendeer niet de wereld te kunnen verbeteren. Maar laat ik beginnen dan met mijn eigen ja. stad, mijn eigen wijk. En daar ga je natuurlijk de politiek voor in. En daarom hebben wij ook in, als VVD al meer een aangiftemeldpunt gestart. Ja. Daar kwamen precies dit soort verhalen. Van ik, ga, ik heb camerabeelden en ik ga naar de politie. Ja, nee, maar ja, daar kunnen we nu niets mee. Dat is een. Als je als slachtoffer van een misdrijf. naar de politie gaat. en je krijgt dan een nul op gecast, dan dan zie je dus, en dat kwam ook naar voren in de RTL-reportage. dat mensen zeggen: Nou, als het zo gaat. Laat dan maar zitten. Dan los ik het de volgende keer zelf wel op. Of s ik doe geen sterker aangifte. Sterker nog, soms worden, st soms worden burgers door de politie uh, uh, afgehouden van aangiftes. Nee. Dat wordt niet aangemoedigd. Ja, dan zeggen ze, dat heeft geen zin. Dat moet je niet doen. Uh, je roept van alles uh, los. Het komt van alles op je af. Dat kunnen we niet beschermen. Of je, je bereikt toch niks. En dat is iets dat niet alleen maar de lokale politiek uh, moet oplossen. Kijk, de lokale politiek kan gewoon echt een beetje luisteren en schiften. En, en, en, en, en, en, en inderdaad zo'n zo aanmeldpunt... Uh, um, uh, instellen of burgers geruststellen. Ja. Maar uiteindelijk is het toch aan de landelijke politiek... om daar gewoon echt meer geld aan tegenaan te gooien. En dan capaciteit is een kwestie van capaciteit ja. ook. Hè. Ja. Dat is... ja. En hebt u dan wat dat betreft? Want u, u, u bent voor de VVD actief. U bent voor het CDA actief. Hebt u dan het geluk... Want daar is het de afgelopen tijd ook veel over gegaan. Lokale partijen versus toch uh, ja, partijen lokaal, met landelijke ja. roots. Hè? Hebt u dan een profijt van dat u de mensen in, in, in Den Haag... ook wat makkelijker kan benaderen? Eerst dan nu uh, die vraag. Ja, zonder meer, zonder meer. Je hebt, uh, je hebt direct uh, lijnen en banden daarmee. Dus je kunt uh, uh, je problemen heel makkelijk uh, opschalen. Dat... Is dit een kwestie van toch meer geld, toch meer capaciteit? Of is er toch nog wat anders aan de hand? Ja, ik... Ik proef eruit, maar ik zeg het met enige voorzichtigheid. Want ik heb de zaak uh, ook vooral vanuit de social media uh, gevolgd. Maar ik proef hier ook een zekere uh, drang naar alertheid. Dus dat je signalen die komen serieus neemt. En daar op tijd en, uh, op reageert. En ook op de juiste manier op uh, reageert. En wat Niet... denkt u? Recherche? Geld erbij? Of speelt u wat anders? Oh, dat, dat, is, dat moet zonder meer, Want volgens mij heeft ook het uh, departement uh, veiligheid en justitie... zelf nu ook erkend. Ja, ja er, er zijn zoveel onderzoeken geweest. Hè, ja, er is zoveel ja. criminaliteit die zich nu afspeelt buiten ons zichtveld, moet gewoon, daar, daar heb je meer capaciteit voor nodig. Maar wat ik wel vind, want ja, ik, als mensen mij aanspreken in de stad... Ja. kan ik niet met het verhaal aankomen, ja, maar ja, weet u, uh, ja, nee, Den Haag doet niks. Nee. En dan inderdaad zeggen ze ja. soms, kunt u even bellen? Nou, Dat werkt niet altijd, kan, ik u, kan, kan <laughs> ik u verzekeren. Dus wat dan wel cruciaal is, is een bepaalde grondhouding. Ik zeg altijd, als het gaat om problemen in de stad dan vind ik dat als raadslid, dan mag je er wat van vinden. Ik ga niet over de landelijke politie... maar dan kan ik wel aandacht vragen voor het probleem. En een bepaalde grondhouding dat je een probleem wil oplossen... als politie zijnde, minst genomen aangifte opneemt... en in ieder geval polshoogte gaat nemen. Misschien is dat allemaal gebeurd. Hè? Dus ik, misschien is het in dit, in dit geval anders. Maar je hoort helaas situaties Precies. dat de politie wat afzijdig is. Ja. Um, uh, toch nog even uw nieuws van de week. Uh, ja, dat no gaat een heel ander politieverhaal. Ja. Beginnen we daarmee, maar ik wilde toch deze mannen ja. ook eventjes, ja. uh, nou, ik zou bijna willen zeggen, in het zonnetje zetten, omdat zij toch degene zijn die ja, die lokale ja. democratie ook mede vormgeven. Dank daarvoor en natuurlijk heel veel succes de komende tijd. Uh, u gaat nou niet weg, want we dadelijk natuurlijk uh, uitgebreid nog de discussies hier aan tafel, onder andere over versplintering, fragmentatie en uh, individualisering van de samenleving. Grote vraagstukken met hopelijke concrete antwoorden. Maar uw nieuws van de week, nou, nou ja, ik ben... las dit bericht over Julie Emmanuel, tegelijkertijd eigenlijk met, uh, um, kort uh, na het, het bericht uh, van de Franse politieagent, die, nou is de politieagent die wel zijn werk gedaan heeft en hoe in, uh, in uh, Zuid-Frankrijk uh, bij een gijzeling aangeboden heeft. Uh, gijzeling in een supermarkt. Waarvan ze dus echt een uh, ISIS-achtige terrorist. Dat was iemand die Al-Aqwaqbar liep. En, en, en liep dat hij in de naam van ISIS uh, aan het gijzelen was. En deze Franse politieagent die heeft zich aangeboden. om in plaats van een gijzelaar in gijzeling genomen te worden. Dus hij heeft een leven gered. Vervolgens is hij dus gewoon bij de schietpartij die volgde. Uh, zwaar gewond geraakt. En hij is vannacht overleden. En het is iemand die, uh, die vroeger bij het Elysée heeft gewerkt. Dat is echt de presidentiële garde in Parijs. Ja, hij is een getrainde commandant. Dus hij wist wel wat hij doet. Het is echt iemand die, die de mentaliteit heeft... dat zijn leven minder, minder waard is dan de publieke zaak... waarvoor hij zich moet inzetten. Dus hij heeft gewoon echt, echt heel bewust wetend dat hij zou kunnen sneuvelen. Heeft hij zich aangeboden om een ander leven te redden. Dat vind ik van, van een ongekende... Um, een morele schoonheid. En het, het, het, is, het is echt een, een ware held. Een Kom je zelden tegen? Wat een naam ja. ja, Het is mag on, onvoorstelbaar ja. hoeveel, hoeveel opofferingsgezindheid er is. En in zo'n klein plaatsje, in een supermarkt, maakt helemaal niets van de, deze man. Hij, hij, hij wil gewoon echt. Iemand redden, dat is. Deze man mogen we nooit vergeten, want vrijheid bestaat dankzij dit soort helden. Dat mogen we nooit Ja, de Fransen vergeten. zeggen ook: pour la patrie, hij is voor het, voor het vaderland overleden. Dat klinkt misschien wel hoogdravend, maar de minister van Binnenlandse Zaken in Parijs heeft volkomen gelijk. Het is gewoon echt een, een opoffering die voor een groter ideaal is. Namelijk dat je gewoon solidair bent met, met, met mensen die het moeilijk hebben, dat je je werk doet ja. als politie. Ook. Ja, ook onze uh, korpschef Erik Akerboom in de Nationale Politie heeft verschillende berichten laten uitgaan. en ook. Uh, ja, grote dankbetuiging. Dit, dit ja. is een held, he. de, de heroïek van deze man. Een is. Voorbeeld. Yes? Ja. Ja. Ja, ja. Uh, zo dadelijk, uh, mooi dat u dat dan nog even uh, noemde... als uw nieuws van de week, nou als ik aan me bezig. Zo dadelijk uh, dus uitgebreide discussie over de kwesties van de week. En, uh, die hebben dan alles te maken met wat op Twitter een eigen leven is gaan leiden... onder de hashtag GR18, de gemeenteraadse <lacht> verkiezingen. Die zitten erop, maar het echte werk moet natuurlijk nog beginnen. Uh, Peter Kuipers-Munneke komt ook de studio binnenlopen. Dat is heel erg fijn, want dan weten we wat weer het straks wordt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 op schoondag. Het aantal deelnemers steeg ten opzichte van vorig jaar met 17 procent. En opvallend is volgens de organisatie dat steeds meer jongeren meedoen. Ja, dat is goed nieuws zeg. Uh, Peter Kuipers-Munneke, ook goed nieuws van jouw kant? Nou, voor wat betreft het weer van dit moment wel. Want op veel plaatsen nou, schijnt nog net heel eventjes de zon... voordat ja. die ondergaat. Ja. De morgen dan is het ook wel een beetje lenteachtig. Dat komt namelijk doordat de wind er niet is. Doordat het op de meeste plaatsen morgen wel droog blijft. Misschien niet overal. Er dus zou hier en daar een beetje motregen kunnen vallen. Het enige is dat ik niet zeker weet... in hoeverre de zon morgen een aandeel gaat hebben in het weer. De bewolking is een beetje wespelturig. Onvoorspelbaar de afgelopen dagen. Donderdag zat ik hier... En toen zei ik dat vrijdag een mooie zonnige dag zou worden. Nou, die heeft vrijdag echt niemand gezien. Nee. Uh, gisteren zei mijn collega dat het vandaag vrij bewolkt zou blijven. En toen was daar ineens de zon. Ja. Dus uh, stelt ons voor uitdagingen. En uh, laat ik maar aan de voorzichtige kant uh, zitten en zeggen dat het morgen een vrij bewolkte dag wordt. Dan kan het morgen hooguit meevallen. Ja, maar je zat ook aan de voorzichtige kant waar het gaat over de temperaturen. 7, 8 graden, Was dat nou? Wanneer zei ik dat? Ja, dat hoorde ik een uurtje geleden. Dat we dat de komende week dan mogen verwachten. Ja, ja nee, maar ja. dat is ook wel, dat is niet aan de voorzichtige kant. Dat, dat gaat ook echt wel gebeuren, oh. denk ik hoor. <laughs> nee, morgen ja. wordt het denk ik een graad of 10 of 12. Ook maandag zitten we nog met temperaturen van 10 graden of hoger. Uh, maar vanaf dinsdag dan komt er echt een koelere periode. Met veel bewolking, uh, regen, vooral ook op dinsdag. En dinsdag en woensdag wordt het zo'n 6 tot 8 graden. En dat is dus echt veel koeler dan wat we normaal gesproken eind maart hebben. Ja. Het lijkt er wel op dat zo richting donderdag, vrijdag, dan is het al goede vrijdag. Dat het weer zich weer wat gaat herstellen en we weer temperaturen krijgen boven de 10 graden. Dankjewel, Peter. Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Ja, goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. U kunt luisteren naar de, dit debat. U kunt ook kiezen voor, laten we zeggen, de actieve variant. Gebruik daarvoor de hashtag WNL op Twitter. U kunt ook een, een bericht sturen via de NPO Radio 1 app. En dan kunt u dus meediscussiëren met de gasten hier aan tafel. Opiniemaker is ziekamer B... Heel fijn dat u er bent, en dat zeg ik natuurlijk ook tegen Ulsis Elian. U bent VVD-raadslid in Almere. Een van de snelst groeiende steden ja. toch nog steeds he, van het land. Ja, ja. ja, daar ligt ook direct een hele grote opgave, denk ik. Er moet gebouwd worden. Ja, maar laat ik benadrukken dat de Randstad eigenlijk de afgelopen jaren... ook een enorme opgave had. het groot tekort aan woningen. Ja. En mij moet wel van het hart dat Almere wel altijd een beetje verguisd werd. Van, ah, Almere, daar wil je niet gevonden worden. En wat wil nou... De realiteit op dit moment, de huizen zijn niet aan te slepen in Almere. In Amsterdam, Almere is op dit moment nummer één zoekresultaten op funda.nl. Oh. Jazeker, dus Almere is immer populair. Ja, dat is een behoorlijke opgave die we hebben de komende jaren. En op twee staat misschien wel Hilversum, zou zomaar eens kunnen. Evert-Jan Kruiswijk <laughs> Jansen. U eh, woont in deze gemeente. U bent namens het CDA ook raadslid in deze gemeente. En u gaat de komende vier jaar stevig tegenaan. Misschien wel, want dat hoorde ik dan net in het nieuws. Met de aanpak van zwerfafval. Is dat ook iets wat u lokale politici uh, kunt doen? Staat het op uw prioriteitslijstje? Nou, een schone stad, ja. uh, uh, zonder meer. En uh, uh, wat dat betreft, uh, uh, heeft dat zeker de aandacht. Wat ik overigens wel uh, uh, aardig vind om ook te constateren: Hilversum is een, uh, een dorp gelegen midden in het Groen. Ik uh, woon zelf ook vlakbij uh, de hei. En uh, die hei vind ik wonderbaarlijk schoon. En dat komt volgens mij ook ja. omdat heel veel mensen daarvan aan het genieten zijn. Ja. En mensen dus ook zonde vinden om dat te vervuilen ja. met, uh, uh, met afval. Ja, en wat schoon is, blijft vaak schoon smerig is, wordt alleen maar smeriger. Ja, nou ja, ik denk dat het ook iets te maken heeft met trots zijn uh, op je omgeving. Waar je zelf van geniet en dat je daar dus ook goed voor zorgt. Ja, um, we gaan het hebben over, dat zei ik net al, GR18. De gemeenteraads 2018, uh, Die 50% van de mensen kwam opdagen. Er zijn nog vele vragen te stellen en hopelijk ook vele antwoorden te geven. Het is natuurlijk wel lastig hoor, om uit alle uitslagen in al die zo verschillende gemeenten conclusies te destilleren. Ook nog weten dat de helft van de mensen ja, niet eens de moeite heeft genomen om stem uit. Te brengen. Maar toch, welk beeld doemt op van ons land na deze lenteverkiezingen, 21 maart, die voor de ene zonnetje en voor de ander een flinke bui brachten. Dit is uh, ongelooflijk. Ik sta echt nog... Uh, een winst hadden we ook gehoopt. En, kijk, dat bedoel ik al. Normaal ben ik vrij duidelijk. Maar dit is echt... Dit moet nog landen. Het is historisch wat er gebeurt. Oeps, we kwamen met de grote steden en we zien, wij doen het in de grote steden niet goed. Maar voordat ik iets ga zeggen, ook voor links. Past het ons om die andere grote winnaar van vanavond te feliciteren? Al die lokale partijen... Ik sta te trillen op mijn benen, ik, ik had niet verwacht dat we echt uh, naar 11 zetels zouden gaan. Ja, het hele politieke veld is verschoven in de stad. Het is hard nodig, de Amsterdamers zijn er aan toe. Dames en heren, beste vrienden, wat een schitterende avond. Denk klopt aan de deur, meneer Koeshoek. Ja, letterlijk en figuurlijk. Beste cda vrienden... We zien ook dat het CDA als een van de weinige landelijke partijen in dit versplinterde landschap zich handhaaft. Hé, hey, daar is de term. Versplinterde landschap, zo is het net. Of zoals commentator Martin Sommer gisteren in de Volkskans schreef, de definitieve doorbraak van de individualisering. Is dat wat er aan de hand is? Hoe erg is dat dan? En wat betekent dat bijvoorbeeld voor een van de grote politieke stromingen van de 20e eeuw, de sociaaldemocratie, is daar... In de 21ste eeuw nog plaats voor. Heel veel vragen. Gaan we de komende ruim 20 minuten proberen van een antwoord te voorzien? Nou zie ik er maar bij. Uh, ja, ook uw stemdeeljat zag, zag het denk ik ja. behoorlijk versplinterd uit. Ja, ja. Maar, Was dat een mooi beeld? Ja, maar dat is altijd zo. Ik weet niet anders dan dat, dat, dat stembiljetten gewoon echt heel veel te bieden hebben. En, en ik heb gewoon echt 18 jaar in een land gewoond waar je maar op één partij kon stemmen. <laughs> dus maar, ik kan, kan gewoon, ja. Het is een zegen om zoveel te zien. Ja, maar dat is het dus echt niet. Ja, wel. nee, dat is gewoon, dat is, dat is, uh, ja goed. Formeren wordt natuurlijk moeilijk. We kennen allemaal, hoeveel partijen zijn serieus? Uh, hoeveel, hoeveel macht van andere partijen, die misschien wel meer potentie, politiek potentieel hebben, snoepen ze af. Maar goed, het is gewoon echt het spel van de democratie. Dat vind ik niet zo erg. Maar dat individuele, ik weet niet of ik, uh, ik ben het heel vaak eens met Martin Sommer, maar ik weet niet of ik het op dit punt eens met hem okay. ben. Want uh, wat je ziet, uh, wat hij eigenlijk in feite zegt, de grote, part, de grote politieke verhalen, de visies, de ideologieën, zijn niet meer belangrijk. Het individuele is belangrijk. Wij individualiseren en we willen allemaal op iets stemmen dat op ons lijkt... en niet meer iets groots voorstelt. Ik denk het eigenlijk niet. Want als je ziet, dan echt de, de grote partijen worden afgestraft... omdat ze gewoon geen grote verhalen meer hebben. Het PWDA is het uh, partij van de sociaal die, die de sociaal niet meer kan verkopen. Daarom wordt hij afgestraft. Uh, van de VWD ja, zijn ja, mensen... Maar zijn er geen grote verhalen meer? Of oh, die, kunnen ze ze niet meer kwijt? Nou, de huidige, ik vind dat, dat sommige van de huidige politici... dat niet meer kwijt kunnen. Buma bijvoorbeeld niet. Dat, is, dat blijft een christelijke... Democraat en ook een rechtse man. En dat zie je, dat is een constante kwaliteit die verwacht wordt en die ook wel uh, verkoopt. Maar um, ik geloof niet dat het met individualisering te maken heeft. Ik denk dat het, het, het, het publiek juist wil dat. Politici die grote partijen leiden, of het nou landelijk is of, of, of, of, of lokaal, uh, zich individueel meer inzetten en m, m, m, een groter gezicht uh, naar voren brengen. Zowel van zichzelf als van, van de idealen van de partij. Dus ik weet dat die versplintering is niet gewoon puur een individuele drift. Nou, want ik kreeg daar ook al wat commentaar op toen ik het uh, uh, met een aantal vrienden over deze uitzending had. Uh, ik, ik noemde die uh, term ook versplintering. Is toen een van mijn vrienden zei ook, nee, hou nou eens op over die term. Want dit, dit, dit, we, we doen alsof echt iets heel raars is gebeurd. Maar het is al zo lang zo. We hebben te maken met, ja, noem het een grote rijkdom... een grote variëteit aan partijen. Maar die hebben we al heel lang. Uh, ja. uh, Evert-Jan Kruijswijk Jansen. Wie heeft er gelijk, ik of een van die vrienden van mij? <tie> <tie> <tie> <tie> het is de veiligste optie nu om zeggen <tie> dat jij het bent natuurlijk. <tie> <tie> nou kijk, um, uh, uh, twee dingen. Het ging net over het grote verhaal. Ja. En volgens mij zit het grote verhaal bij heel veel partijen uh, er nog prima. Is het alleen heel moeilijk om dat ook goed voor het voetlicht te brengen. En waar politiek aan uh, kapot. Gaat, is het niet zozeer het, dat het grote verhaal mist... maar dat we veel te grote woorden gebruiken. En dan krijg je zo'n debat als waar we het half uur terug... Lege uh, woorden. Die, die niet meer het verhaal over brengen. Dat er, ja. Welke woorden hebben we het hierover? Ik heb het over die schreeuwdebatten... zoals het lijsttrekkersdebat... wat je de hmm. avond voor de gemeenteraadsverkiezingen had. Dat is waar mensen geen zin in hebben... en wat ook niets toevoegt. Aan uh, de beeldvorming. Ja, het doet de beeldvorming geen goed. Het voegt niks toe aan um, uh, het grotere verhaal waar die politici uh, uh, voor staan. Maar dat grotere verhaal is er dus nog wel. Zonder meer. Zonder meer. En dat uh, zit bij... Uh, zeker bij de al lang gewortelde partijen... zit er echt wel een groot verhaal. En dat nou, wordt continu vernieuwd naarmate uh, de tijd verder uh, strijkt. Ik durf je toch tegen te spreken daarin. Echt, kijk naar kijk Rapechtold. Naar die heeft gewoon echt uh, moeten inleveren... omdat het liberale verhaal van, de, van, van zijn D66... gewoon echt totaal aan gord geslagen is. Dat valt niet meer over te brengen. Ja, Hij is, is ook en afgestraft en daarvoor. Het is ja. en Jan, ook de, Hetzelfde de de ook de VVD werd wel eens gezegd over Mark Rutte. Hij zei het zelf ook. Visie heb ik niet zo heel veel mee. Met andere woorden, een groot verhaal. Nee, laten we gewoon concrete doelen stellen en daarna streven. Kleine stapjes. Uh, waar gelooft u in? Het grote verhaal, is dat is misschien ook wel gedoemd te mislukken? Nou, of het gedoemd is te mislukken, dat weet ik niet. Ik denk wel dat mensen nog prijs stellen op. Zeker als je kijkt naar landelijke politici. Dat mensen dat, dat zij een visie hebben op de inrichting van, van, van de samenleving. Dat is volgens mij uiteindelijk, als je in de landelijke politiek zit... wat je doet. Alleen, elke partij staat een andere inrichting voor. Zo sta ik mee voor. De vrijheid van, van, van, van individuen. Maar wat wel belangrijk is, lokaal, dat je dat... Ja, je moet wel met wat concrete punten aankomen natuurlijk. Kijk, de Almerers hebben er niet zoveel aan... als ik prachtige verhalen vertel over hoe het liberalisme is ontstaan. Die willen van mij weten hoe zit het met die woningen... en met de veiligheid, met de verlichting. En het is de kunst om... om ja, met de verlichting dan als... gaat het licht aan of gaat ja. het licht uit? Ja, ja, ja. er ja, zijn ja, die de liberale verlichting. He? Die, ja. die, ja, die ja, grote ja. liberale ja. geesten... Ja, ja. ja. precies, precies, en dat is wel, ja, dat is wel een kwaliteit... Dat, daar moet je denk ik als, als lokaal politicus wel op investeren dat je het grote verhaal waar Nausicaa het over heeft kan dat je dat A kan uitleggen, maar ja. B ook kan vertalen. Vertalen naar iets concrete na, na, na, ja. dingen. Naar concrete dingen. En dan, als we dan terugkomen op dat debat van dinsdag, daar gaat het dan dus fout. Kijk, ja. met, met alle eerbied, wat hebben de Almere's te maken met die dividendbelasting? Daar stemmen ze, hebben ze afgelopen woensdag niet over gestemd. Dus da, daar zie je dan, daar gaat het scheef. Daar ontstaat die rare verhouding. Ja, toch even, want u verwijst ja. nu met z'n allen een paar keer naar dat debat. Ja, hè? Van, ja. En ik laat geen fragmenten meer horen van uh, dat debat, want dat is waar, we moeten af van het gehakkertak Vliegen afvangen. Dat hoorden we net Thierry Bondet nog zeggen. Ja, dat is wel bijzonder. <laughs> nou ja, ja, wat ieder... bedoelt hij precies? Een half jaar geleden zei deze man dat ook. Laten we toch even luisteren naar... Nou ja, Weilen, Eberhard van der Laan. Het systeem is steeds meer... Uh, ja, ik, ik noem het uh, pervers geworden in termen van... zeg uh, maar eh, als bazen van uh, dit land... Knok maar, de burgers vinden het wel fijn. Burgers vinden het niet fijn. Die haten dat vliegen afvangen. Nee, en toch zagen we dus in het afsluitende debat op tv... landelijke leiders voortdurend met elkaar in de clinch. Elkaar vliegen dus ook afvangen. En was er één... Tijdens dat debat, die zich daar nou, tegen uitsprak. Luister maar. Mensen zijn alleen maar. Ze zijn echt uh, te veel bezig met elkaar. Waarbij het vooral gaat over ruzies die we eigenlijk onszelf uh, niet kunnen beoordelen. Daar van van. Af. Ik vind het ongelooflijk korte termijn. dat deze debatten hier vanavond bij de NOS. alleen maar gaan over ruzies tussen mensen. terwijl we te maken hebben met de planeten zucht. Onder onze consumptiedrang en de productie uh, verslaafd. in okay. okay. dat laatste zien we natuurlijk haar politieke <laughs> ideologie terugkomen. Nee, weet je, weet je wat, wat, wat een leuk experiment? Een goed experiment zou zijn. En, en misschien dat het publieke omroep eens een keer daar zou aan kunnen doen. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld als landelijke kopstukken van politieke partijen zich uitlaten over lokale verkiezingen. Stel je voor dat ze de opdracht geeft. Uh, ga een thema pakken met z'n tweeën. Want dat hebben ze nu gedaan. Ze mochten een thema pakken waarop over ze debatteerden. Ze zegt: ga een thema pakken waarop je constructief met elkaar een oplossing vindt. En stel je voor dat we anderhalf uur naar de televisie zouden kijken. waarin een sociaaldemocraat met een, met een christendemocraat. en een liberaal met een socialist. over iets praten. en met z'n tweeën binnen twee minuten of drie minuten gewoon echt. Tot een oplossing proberen te komen zonder elkaar. Zich vergeet alle polemieken. Vergeet onze verslaving aan haantjesgevechten. En aan, aan winnaars en verliezers. En kijk nou wat er daarna bij de verkiezingen zal gebeuren de dag daarna. Oh. Volgens mij ja? zien we dus gewoon echt heel andere dingen. Ja, ja, ja. Ja, u, u, de, een hogere ja. opkomst eventueel. Misschien, nou, misschien een hogere opkomst. En misschien dat, mensen, uh, uh, uh, uh, misschien dat mensen ook wel zich herinneren. waarom ze ooit zoveel van, van de sociaaldemocratie hielden. of van het liberalisme. Of, uh, ja, er of zit misschien wel iets in ja. dat in ieder geval het format van. Zo'n debat uh, dat is in de hand werkt, ja. dat het op deze manier ja. moet. Want als je niet schreeuwt, ja. dan kun je ook geen punt maken. Dan ja. heb je die halve minuut die je hebt ook niet uh, te pakken. Ja. Dus je zit met veel te veel mensen in veel te korte ja. tijd op dat podium. En dan uh, moet je bij wijze van spreken wel zo om die camera dan ja, maar keer op te maken. U zit straks rekening. ook, hè? want u bent gemeenteraadslid, ook met nog veel meer mensen op een podium, in zo'n raadzaal. Hoe gaat het er daaraan toe? Nou ja, daarin eh, eh, zie je in zekere zin eh, eh, dat het wel vechten is om je, eh, om je punten te kunnen maken. Gelijktijdig, eh, eh, zo'n debat van dinsdagavond, daar eh, wordt uitgezonden voor heel Nederland. En dat is, eh, hoewel je de eh, eh, raadsvergadering in Hilversum ook kunt volgen via internet. Maar daar kijkt niet heel Hilversum naar. Ja, dus dan... ik, ik hoor nu dat we een, een beetje een, een galm hebben op de lijn. De technicus probeert dat op dit moment te verhelpen. censuur? Uh, <laughs> ja, ik weet niet wat het is. <laughs> um, toch even Ulstis is Elian en het leidt wel af. Dus ik hoop dat we dit uh, kunnen verhelpen. Uh, de muziek, uh, zegt de regisseur. Ja, dat geeft ons in, e in ieder geval wel eventjes de tijd om uh, eens even goed naar de knoppen te kijken. En welke werkelijkheid daar achter schuil gaat. Even een lekker plaatje luisteren. En dan zo dadelijk hervatten we de discussie hier op NPO Radio 1 WNL Opiniemakers. Ja, fijn dat uh, Bruce Springsteen ook nog zijn aandeel heeft in deze WNL-opiniemakers. Uh, ja, ja, er gebeurde iets. Het Brilliant Disguise was trouwens uh, het nummer dat u hoorde. Uh, niet helemaal trouwens. voelt een klein beetje als heilige Dat je zomaar stopt met Bruce, de boss. Um, maar er gebeurde iets. De, de lijn was niet helemaal in orde. Het is ook een, uh, een nieuwe studio. Nieuwe lijnen, nieuwe knoppen, nieuwe microfoons. En dan kan er zo af en toe wat misgaan. Maar ik geloof dat de galm nu verdwenen is. En we herstellen de discussie die zich zojuist ontspon hier aan tafel. Met Nausie Kamabee, opiniemaker en twee gemeenteraadsleden. Eén uit uh, Hilversum, Evert-Jan Kruisweek, Jansen. Namens VF, uh, uh, CDA. Ja, en namens het VVD in uh, Almere, Ulsis Elian. En we hadden het zojuist over dat begrip... dat de afgelopen uh, weken, dagen toch je, zeker, veel gebruikt is. Versplintering van de politiek. Hebben we daar nu ja of nee mee te maken? En is dat nu erg of niet erg? Ik heb u daar nog niet echt over gehoord, Ulsis Elian. Versplintering van de politiek. Even kijken, twaalf partijen in de Raad van Almere. Is dat versplintering? Kijk, het woord versplintering heeft dan misschien een wat negatieve connotatie. Mm -hmm. Maar je moet vaststellen dat er meer partijen zijn dan voorheen... wat het politieke landschap wel wat complexer maakt... waardoor je toch op een, op een meer creatieve manier uh, naar meerderheden zult moeten zoeken. En ook de discussies uh, en de debatten die in de Raad gevoerd worden, die zijn anders. Kijk, de Partij van de Dieren komt bijvoorbeeld nu in Almere uh, booming binnen met drie zetels... Ja. Ja, knap. Dat is, dat is knap. En dat, dan weet je dat er bepaalde debatten in Almere gevoerd gaan worden. Ja, dat, het houdt je wel scherp, maar het maakt zeker een coalitie vormen me. Dat, dat kan complex zijn daardoor. Ja, en, en het aantal deelbelangen lijkt dus toe te nemen. Ja, en de, de vraag is, verdrukt het daarmee ook het algemeen belang? Soms wel. Soms wel. Kijk, wat je, som, wat je ziet in de lokale politiek, doordat er veel partijen zijn dat uh, sommige partijen soms als belangenbehartigers optreden van mensen. En daar waak ik wel altijd voor. Want natuurlijk dien ik het belang van de VVD... Ik vind bepaalde uitgangspunten belangrijk, daarom stemmen mensen op mij. Maar uiteindelijk probeer je als gemeenteraadslid... moet je het, het proberen het belang te dienen van zoveel mogelijk Almeerders. En uiteindelijk een besluit te nemen wat zoveel mogelijk recht doet daaraan. En dat is wel lastig. Hoe meer partijen, hoe lastiger dat wordt. Maar uiteindelijk staat centraal natuurlijk het welzijn van de Almeerder. En daar zou je met z'n allen aan moeten werken. Zoveel verschillende partijen, zoveel deelbelangen. belemmert dat uiteindelijk de gang naar het algemene belang, nou zie ik maar Um, ik denk het niet. Want als al die partijen zich bewust zijn van een algemeen belang... dan zullen ze... gewoon. Da daar ja. gaat het om. Dan zullen dan, da ze moeten hun specifieke duidelijk maken. Een specifieke punten ja. en specifieke kleur. En tegelijkertijd gewoon echt niet vergeten dat het een algemeen belang is. En als je kijkt dus gewoon bij Amsterdam. Kunnen wij in Amsterdam praten over versplintering? Dat weet ik niet. Denk komt daar inderdaad... Uh, um, Baudet met Forum Democratie, Annabelle Naninga. Nou, Anabel Nanninga brengt daar dus gewoon geen versplintering... maar een rechtsgeluid dat er gewoon echt niet was daar. Denk brengt daar gewoon echt wel de stem van de allochtonen... die weggelopen zijn van de PWDA. Nou, ja, dat kun je misschien een versplintering noemen... omdat de PWDA kleiner geworden is. Maar kennelijk staan er toch geluiden... Waar, waar, die, die de burger naar voren heeft gepost. Ja, volgens, mij, volgens mij zitten er twee kanten aan de zaak. Dat is enerzijds dat het volgens mij een groot goed is... dat je in Nederland de politieke partij kan oprichten... En dat je daarmee dus ook uh, op verschillende partijen kan uh, stemmen. Zonder drempel, zonder kiesdrempel. Zonder kiesdrempel. Oh, het CDA's daar wel soms voor geweest, geloof ik ook. Een kiesdrempel. Ja, nou ja. Maar uh, uh, ik praat maar even namens mezelf. Ja, ik denk goed. dat het een groot goed is. Aan de andere kant zie je ook, en dat raakt wel denk ik, de discussie ook over het algemeen belang. Een uh, aantal jaren geleden is uh, Milo Schoenmaker, dat is nu, die is nu burgemeester van, uh, van Gouda. Die is gepromoveerd op uh, uh, uh, het bestuurlijk uh, spel. Uh, en heeft een proefschrift geschreven, Bestuurlijk gedonder. En daarin heeft hij uiteindelijk de conclusie getrokken... dat wanneer je het aantal gemeenteraadszetels... en het deelt door het aantal fracties... en je komt op een getal lager dan drie uit... dan is het een bestuurlijk... een potentieel bestuurlijk instabiele gemeente. Omdat daar dus meer uh, uh, ruzies ontstaan... meer coalitiebreuken. Ja, en dan raakt het volgens mij wel uh, dat algemeen belang. En ik denk dat dat wel iets is om ook uh, ja, in ogen te nemen. En, en, en net hadden we het ook over uh, individualisering. Het grote verhaal misschien dat langzamerhand naar de achtergrond verdwijnt. U bent een christendemocraat en uw politiek leider is Sybrand Buma... is bij uitstek iemand die af en toe ook wel de microfoon pakt... om dat grote verhaal te vertellen. Een boek schrijft om dat grote verhaal te vertellen. Is dat ook de reden dat u juist van die partij... ja, ik zou willen zeggen, bent gaan houden? Hebt u daar behoefte aan? Als een zeker haal vast dat christendemocratisch ideaal en verhaal? Nou, wat mij altijd heeft aangesproken in het CDA is dat het uh, een mooie combinatie is. Tussen enerzijds uh, zorgen voor een overheid die het schild voor de zwakken is. En gelijktijdig um, uh, ook wel uh, uh, oog heeft voor uh, dat je zelf ook iets uh, van je leven te maken hebt. Dus dat je ook wel. Uh, het is een mooi midden volgens mij tussen de traditionele stromingen vanuit VVD en vanuit uh, de Partij van de Arbeid. Um, uh, dat grotere uh, uh, verhaal, uh, ik heb het altijd gewaardeerd in het CDA. CDA, dat het een partij is die bestuursverantwoordelijkheid nam... en dat ook op een redelijke manier deed. U noemde dat net al, uh, de PvdA, die partij, sociaaldemocratie. Een van die grote stromen, een groot verhaal... waar, zo lijkt het althans, als we de zetelverdeling mogen geloven... waar dan ook in het land, steeds meer mensen behoefte aan hebben. Is de sociaaldemocratie of vervolmaakt of op zijn retour. Hoe ziet u dat? Nou, ben. Dat, dat, dat is een dramatisch verhaal. In heel Europa hebben de sociaal-democratische partijen... gewoon leiden ze enorm verlies. En ik weet niet... dat is niet omdat de sociaal-democratie ineens niet meer belangrijk is... of omdat mensen zich daar niks meer kan voorstellen... Dat'm, en omdat ze niet meer inspireert... maar omdat gewoon echt politici daar een puin zo van hebben gemaakt. In Duitsland even goed als in Frankrijk als, als, als in, in, in, in, in Nederland. Dat, dat, dat is gewoon zo. En als we kijken wat, wat er bij de PvdA aan de gang is... en hoeveel interne ruzies er zijn geweest... en hoeveel manieren er zijn geweest om het gewoon opnieuw uit te vinden... en hoeveel, hoeveel sociaaldemocratische idealen opgegeven zijn in, in coalities. Ja, het, het is kost, heel moeilijk om met liberalen een coalitie te maken... uit sociaaldemocraten. Het, als sociaal gaat, het gaat te snel om te zeggen... nu is de PvdA een aantal verkiezingen afgestraft... daarmee is de sociaal democratie op. Die periode heeft CDA ook gekend, die heeft de VVD ook gekend... Ja. en wat dat betreft eh, D60 heeft hem ook gekend. En, en Ze zijn teruggekomen. En ze ja. zijn Teruggekomen. Dus ik denk uh, uh, uh, dat in die zin de stromingen van waaruit die partijen voortkomen, die blijven wel bestaan. Alleen de tijden die we gehad hebben in de jaren 80 bijvoorbeeld, met een CDA 54 zetels, PVDA heeft er ook 52 gehad. Um, uh, dat je zo'n grote groep aan je weet te binden, die tijden zijn denk ik wel voorbij. Ja, je moet, u moet iedere keer opnieuw, als die, die verkiezingen zijn, individueel mensen gaan overtuigen om op om puur te stemmen. Nou, Richard De Mos, die moest dat ook en die is dat ook gelukt. Hij is ook niet de man van het grote verhaal. Richard De Mos kennen we als de man die uit de PVV-fractie ja. werd gezet. In Den Haag langzaam begon met zijn eigen partij, Partij De Mos. Krijgt nu een andere naam, geloof ik, Hart voor Den Haag. En, en gegroeid is naar, het Dat leek 9, nu 8 ja. zetels. En ja, wat moet een politicus doen anno 2018? Richard De Mos geeft daar het volgende antwoord op. Als je gewoon dingen regelt, je aan je woord houdt. Uh, en laat zien dat je wil besturen. Uh, en de mensen vooral serieus neemt. Ja dan zie je dat je in een, als lokale partij in een grote stad zoals Den Haag resultaat kan boeken. Ja, hij laat het dus betrekking hebben natuurlijk. Op Den Haag. Maar geldt dat landelijk ook als je maar gewoon. Concreet zegt, dit, dit wil ik. Bullet points. Hè. En, en niet te veel willen. Niet te ontvloers. Niet te, nou, ontvloers, niet, niet te groot verhaal. Nee, ik denk dat je dat niet kunt vergelijken. Kijk, de, de, hij heeft. Uh, uh, ik, ik, ik vergelijk met iets anders. Hij heeft in Den Haag. Ik, ik, ik ken zijn partij niet goed. Maar ik, wa, van wat ik hoor is, heeft hij gewoon precies dat gedaan. wat vroeger de SP deed. In de tijd dat de SP onder Marijnissen gewoon heel erg groot werd. Die was gewoon echt heel erg actief aan de basis. Die ging, die, die, die, die, die ging van alles oprichten. Hè? Van het uitdelen van tomatensoep. En, met standjes in steden en was echt heel erg dicht bij de burgers. En als je dat als lokale partij doet, je bent overal en je discussieert, je betrekt mensen, ja dan werkt het natuurlijk heel goed. Dat, dat, dat, dat heeft een magische uitving, uitwerking gehad. Ik weet niet of landelijke politici dat allemaal moeten doen, constant op straat moeten zijn. Nee. Ik denk dat ze ook uit de plenaire zaal uh, heel goed hun boodschap kunnen overbrengen, maar het moet overtuigen. Ja. En als je, als je aan de ene kant uh, in, in moeilijke coalities zit en aan de andere kant in, in ridicule uh, debatten van de televisie zit waarin je gewoon over dingen moet, moet bekvechten waar je hart niet ligt. En, en dan is het misschien soms heel erg moeilijk... om nog het grote business het, te verkopen. Het, het, het de, grote verhaal van het landelijke moet concreet worden in die gemeente. Ja. En daarom is het verschil tussen landelijk en, uh, en uh, gemeentelijk ook. En kun je het, als je het gemeentelijk concreet maakt, ook zoveel succes boeken. Ik wil die gemeentelijke ah. mensen hier aan tafel... U was en Ilse Ellian. die man naast u was, dat ook ontzettend bedanken. Zo dadelijk, vaarwel Nederland op deze zender. Het is een programma oh van DNL. <laughs> De Omroep van Wij Nederland.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 Rieneke Dijkstra thuis bij de Pont. NTO Radio 1.